Is. Wat is jouw woord? Of niemand meer Kijk maar aan, spreek het uit Met de klank van de eerste keer Wat is mijn naam Wat is jouw hart Als het zo niet meer klopt Als het niet meer is toch Verhard en vermarkt zich verschuilt voor de werkelijkheid. Wat is jouw hand? Van de nacht zijn en de dag. Zondag...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 van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de dodelijke cafébrand in het skioord Kramontana in Zwitserland vannacht... zijn tientallen zwaar verbrande slachtoffers overgebracht naar universitaire ziekenhuizen. Onder meer in Lausanne en Zürich. Bij de brand vielen tientallen doden. Het exacte aantal is nog niet bekend. In een autobedrijf in Noord-Scharwoude in Noord-Holland woedt een grote brand omdat er veel rook ontstaat, is er een NL-alert verstuurd naar mensen in de buurt. Ook omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen. Marijke Groenewouten is vanmiddag Nederlands kampioen geworden bij het Marathon Schaatsen. In was na 100 ronden de sterkste in de sprint. Het weer, buien met kans op natte sneeuw of sneeuw. Minima vannacht tussen het vriespunt in het oosten en 2 graden in Zeeland. Morgen winterse buien en veel wind bij een graad of 4. Dit is ZFM. <middels> Some Buy me pearls Take me on a cruise around ZFM I'm in. Save, the, Save world. the world. Z, -Z F M It's savage and it's cruel and it shines like